Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft de eerste 90 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Het gebeurde zo'n zeven uur nadat Hamas drie Israëlische gijzelaars had vrijgelaten. En de rol was onderdeel van de deal rondom het staakt het vuren dat gisteren is ingegaan. Onder luid gejoel en knallend vuurwerk van Palestijnen die buiten stonden te wachten... reden witte bussen vol met gevangenen door de poorten van de overgevangenis... net buiten Ramallah op de westelijke Jordaanhoever. Israëlische soldaten vuurden eerder traangas en rubberen kogels af op Palestijnen die stonden te wachten op de vrijlating. Zeven mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël had al aangegeven dat er maatregelen zouden zijn om publieke uitingen van vreugde te voorkomen. Alle vrijgelaten gevangenen zijn vrouwen en minderjarigen. Sommigen zijn teruggebracht naar hun huis in Ramallah of Oost-Jeruzalem. TikTok is voor Amerikaanse gebruikers weer beschikbaar nadat de app gisteren op zwart was gegaan. De Chinese video-app was door het Amerikaanse Hoge Rechtshof verboden omdat die mogelijk voor spionage gebruikt kan worden. Aankomend president Trump zei gisteren al gelijk dat hij het verbod voor de app met drie maanden wil uitstellen. Niet lang daarna werd de app weer langzaam opgestart en inmiddels is die overal in Amerika weer beschikbaar. Trump wil graag dat TikTok voor de helft in Amerikaanse handen komt... om zo te voorkomen dat de app gegevens kan verzamelen van Amerikanen. En champagne is minder in trek. Uit cijfers van de Franse be Belangenvereniging blijkt dat er vorig jaar 271 miljoen flessen werden verkocht... waarvan de helft in Frankrijk. En dat is 10% minder dan in het jaar daarvoor. De oorzaak is volgens de Belangenvereniging de politieke en economische onzekerheid. Het weer vannacht opnieuw mist. Plaatselijk is er dichte mist. Minima net onder het vriespunt. Overdag grijs met soms motregen of motsneeuw. Daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Het wordt maximaal 2 graden. Ook dinsdag nog een grijze dag. Wel iets warmer met 2 tot 4 graden. En mogelijk her en der wat opklaringen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Geen kwaad be ready the We'll hey.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 Echt horstjes Het het is mijn dag. Stel maar een dag. Wel. Nee, echt niet serieus Wel. Nee, Het is echt mijn dag, niet serieus niet. Echt niet. Wel. Nee, niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Mama! Echt no! Echt Z. M. I had a dream last night. You were there. To cry sometimes Those days are gone Do you remember night. nice. FM.